So called me, there's more than. Nou, de prachtige geluiden van Simone die. Ja, die, uh, die sterven weg. Ja, Christel moest er altijd zo om lachen als ik dat zei. Maar, uh, weg ebben. Weg ebben ja. weg. <laughs> nou, wat, een, wat een prachtig nummer, uh, Simone. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Van, vanavond hebben we als gasten Simone Awina. En zij is zangeres en schrijfster. En ze heeft de laatste 800 kilometer gelopen van de wandeling naar Santiago de Compostela. En we gaan het nu hebben over waarom wilde Simone deze tocht lopen. Nou, Simone, begin gewoon met een vraag... En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 En ook het proces van bewustwording. Dus uh, daarna uh, ja, dan, dan ga je mediteren, dan ga je in een healinggroep, dan uh, boeken lezen, workshops volgen, nou ja, het hele pad bewandelen. En die pelgrimstocht, dat is voor mij niet om religieuze reden, want ik ben dus niet gelovig opgevoed. Uh, ik geloof wel in een hogere kracht, een hogere macht, zeg maar. Uh, maar ik geloof ook in de kracht van jezelf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 Informatie ontvangen. Dus dat komt eigenlijk bij mij op, op verschillende manieren. Kijk, dat dacht ik nou dat jij dat goed kon uitleggen. <laughs> ja, nou ja, ik dus weet niet. Ik dus, het is, is me nog nooit eerder verhaal, verteld zo of gevraagd over. Nou, dus ik ga daar zelf natuurlijk ook over nou, nadenken. Ja. Ik zal je vertellen, ik, uh, ik heb uh, vorige week heb ik een, uh, een, een terugkomdag uh, georganiseerd voor, die, voor een communicatieworkshop. Uh, nou, dus dat, uh, die mensen ...staat bij mij in de groep en dan draai ik ook altijd muziek. En ik heb jouw nummer gedraaid, Journey Through My Soul. En uh, toen ik zo uh, zat, en er zitten we ook allemaal stil, dacht ik, wauw, wat is dit eigenlijk ontzettend mooi om hier nu iets te vertellen. Het was een gevorderde groep. Ik denk, dat kunnen ze wel aan. Dus toen heb ik verteld wat een ziel voor mij is. En ook heb gevraagd aan hun wat, wat een ziel was. En, nou, je hoorde gewoon de kwartjes vallen bij ze. Wow, wauw, wat is dit mooi. Wat, wat betekent eigenlijk ziel? En, en, en, en dat Toen heb ik aan het einde van de, van de les heb ik nog een keer hetzelfde nummer gedraaid. Journey Through My Soul. En, en nou... En,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 Dan krijg je eigenlijk wat je wil en wat je nodig hebt. Hè? Dus dat komt bijna in één lijn. Dus dan krijg je echt het gevoel dat je zo op zo'n rivier roeit... maar dan met de stroom mee. Mm -hmm. Ja, een heerlijk gevoel is dat. Dan gaan deuren gewoon open en je hoeft er niets voor te doen. Ja. En dan krijg je ook geen burn-out. Ja, precies. <laughs>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 Maar, en het fijne is, dan gebeurt het gewoon. En dan komen mensen als ja. jullie naar een concert naar mij toe. En zeggen, hé, hey, we zouden die op je op, in, de zin, in de uitzending willen hebben. Ja. En dan zeg ik, oh, wat leuk. En dan maar kom voor komt tijd en die zegt donderdag, van uh, kom even langs. Ja, ja. bijvoorbeeld. Ja, en, uh, en zo werkt het dan. En het fijne is dat, het dan, dat je dan met die stroom meegaat. En dan kost het geen energie. Ja. Maar dan gebeurt het gewoon. Het energie. En dan, als je, ik denk echt, als je tegen een burn-out aanzit of een burn-out hebt. Dan klopt er iets niet in je leven. Mm -hmm. Ben je het met me eens, tenminste dat hoop ik het zelf ervaren, want ik heb zelf die wandeling natuurlijk ook gelopen. Dat het uh, misschien wel het belangrijkste thema van, het, uh, van die wandeling is loslaten. Ja, nou, constant. Dat hoor ik jou ook in jouw verhaal. Hè? Ja. Het is, uh, je hebt alles losgelaten, alles, alle concepten, alle, alle ideeën. En daardoor, omdat je dat nu hebt losgelaten, gaat het stromen. Ik heb ook een beetje hetzelfde verhaal als To Be. Hè? Die, ja. die waren hier ook.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 Like willow in the wind I may touch the ground But I won't be broken Afraid to cry, not afraid to be me, and I tell you why, it's by reaching out that we serve the world, I'm feeling it all, I'm feeling alive, like a willow in the wind, I may touch the ground but I won't be broken, no, I feel the fire deep within, to be free like the willow in the wind, to be free like the Just live in today If the rain falls down You know the sun's on its way All oh, celebrate I show you how By loving the moment That you're living right now Like a willow in the wind I may touch the ground But I won't be broken I feel the fire deep within To be free Like the willow in the wind To be free Like the willow in the wind free like the willow in the wind like a willow in the wind i may touch the ground but i won't be broken no oh, i feel the fire deep within to be free like the willow in the wind to be free like the willow in the wind to be free papay, dam, di, da, Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Wij zijn Herman en, en Richard Buitenek. Vanavond hebben we als gasten Simona Abina. Zij is zangeres en schrijfster. En ze heeft de laatste 800 kilometer gelopen van de wandeling naar Santiago de Compostela. We gaan het in dit blok hebben over hoe was de tocht? Nou ja, de vraag zegt het al, hoe was de tocht? Hoe was de tocht? Waar ben nou, je precies begonnen? Uh, oh oké, okay. dat is een andere vraag. Uh, okay. <laughs> uh, ik ben begonnen in saint champier de port Dat is aan de voet van de Franse Pyreneeën.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 Acht uur lopen op één dag. Dat had ik gewoon niet verwacht dat ik dat zou kunnen in de Pyreneeën. In de no nodige stijging ook. Ja, ja, ja, ja zo'n wijstijging. En de kans dag. op verdwalen? Um, ja, ook dat nog. Ja, ik heb al toen ik in het jaar wat ik liep, uh, zijn, er wel, is er wel, zijn er wel mensen dood, uh, doodgevoren oh, tegen? Wel, ja, ik liep oh. toen in april. Oh. Maar uh, ja, die zijn echt verdwaald en uh, doodgevonden. Ja, ja. ja, Nou, ik Gelukkig ben er. Gelukkig dat je dat nu pas zegt. Ja. Ja. <laughs> nu, nu ze terug is. Ja. Nu is ze terug. Ik ben er nog. Ja. En uh, ik ben ook niet verdwaald.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 Ja, dat ja. wilde ik ja, helemaal dat, dat niet. Dat is de ijzeren red van de Camino, hè? Jeetje. Ja, je gaat niet op elkaar wachten. Nee, ja. en dat was heel pijnlijk. Ja. Weet je, dat soort momenten. En dan realiseer je daar, het was ook niet voor niks dat ik daar terecht kwam. Zeven dagen heb ik daar gezeten, <laughs> voordat ik weer verder mocht. En dan realiseer je dat je nooit stil zit eigenlijk. Dat ik altijd een bezig bij ben en druk. En eigenlijk zelden momenten nam om gewoon niets te doen. Dus dan is het gelijk jou duidelijk geweest waarom je van die blaar had. Ja,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 En een uh, hoogtepunt, want je had heel veel hoogtepunten, maar uh, wat is het hoogte-hoogtepunt? Ah, uh, het hoogte-hoogtepunt. Uh... Ja, dat klinkt misschien heel gek, maar dat dieptepunt was tegelijkertijd ook een hoogtepunt. Oh, Oké, okay. het inzicht. Ja, ja. Uh...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 Nou, ze zou eens moeten weten nu hè? Dat, je, dat je haar zo uh, belangrijk vindt, ja. eigenlijk hè? Voor, ja. uh, voor deze reis hè? dat het een hoogtepunt is. ze ja. daar is een mede onderdeel van, absoluut mooi. Hè? Ja, ja. Zijn, uh, het is, ik zeg altijd, het is bijna niet, uh, niet te beschrijven, zo'n reis. Het, uh, je moet hem bijna zelf gedaan hebben om echt te begrijpen wat dat is, hè, om, uh, om zo'n reis te lopen. Ja, het is, uh, het is net zoals een blinde uitleg wat blauw is, weet je dat? Ja. Dat, dat lukt, uh, lukt ook niet. Nee, klopt, ja.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 En ze zeggen ook, het, het, uh, het vraagt 21 dagen om een oud patroon te kunnen veranderen. Ja. Nou, dat kan dus. Ja. Op zo'n tocht. Want, want hoe lang heb jij erover gedaan? In totaal 34 dagen. Wandeldagen of totaal? Nee, totale... Uh, dus inclusief die zeven dagen, burgers. Ja. Nou, dat heb je het heel snel gedaan. Uh, ja, aardig. Ik heb er zes weken over gedaan. Hé? Ja. Vanaf zijn champierrepoort? Ja. Oh,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 Hoe bedoel je? Nou, wat voor een plekje is dat voor jou? Dat uh, plekje zit in je hart. Ah. Place where you can always go, come with me. Where it's all right to let your feelings show, come with me. What a pleasant journey, isn't very far. We can go together, stay right where you are And now it's time to start It's right here in your heart Where every sorrow ends, come with me Where every hope and every truth begins, come with me What a pleasant journey, isn't very far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 Drie kwart jaar voordat zij mijn praktijk inliep, had ik al aan de kosmos gevraagd. Als deze vrouw op mijn pad mag komen, dan zal ik jullie daar zeer dankbaar voor zijn. Daarna is zij op het idee gekomen om die tocht te lopen. En dat zijn eigenlijk hele bijzondere uh, ken, ken dingen. Haar, ken je haar toen al? Nee, ik kende oh. haar absoluut niet. Okay, ja. Ja, maar gezien. Het kwam als een... Uh, ik maar ik wist haar al wie het beeld, was? Haar beeld. Ik zag haar rijden op een paard toen ik bij een patiënt van mij aan huisbehandeling deed.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 Ja. En uh, dat is ook een beetje hoe wij met elkaar omgaan nu binnen onze relatie. Mm. Dus de dingen die we voelen, de dingen die we voor elkaar voelen, voelen we ook heel duidelijk voor onszelf. Mooi. Ja. Zo, zo, zo een gevoelseenheid dat jullie besloten hebben te gaan trouwen. Ja, 5 juni gaan we trouwen. ja. ja. Kun je nog even kort vertellen van wat, wat je nou van Simone vindt? <laughs>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 en uh, ze heeft haar uh, punten waar ze aan kan werken. Maar op het moment dat ze um, helemaal in contact is met zichzelf. Uh, zie ik eigenlijk niks anders dan alleen maar een hele zuivere ziel. Mooi, mooie ja. omschrijving. Hm. Nou, iemand ontzettend bedankt dat je dit uh, wilde toevoegen. Hm. Goh, nou, nee. is dat van jou gezegd Want Jij kan het niet aan jou zelf vragen, want dan komen we kom niet met zo'n mooi antwoord. Nee, echt niet. Dat moet echt even van iemand anders. <laughs> ik ander zie vragen. al die puntjes waar ik nog aan mag werken. <laughs> ja.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 Is al het andere eigenlijk niet belangrijk? En liefde, hè? Want ik weet niet hoe ik me nu had als ik nog alleen was geweest, hoor. Want dat is natuurlijk. Ja, liefde, dat voedt en dat heelt. En dat, dat doet mm -hmm. je groeien. En dat brengt je nog meer in contact met jezelf. Dus. Uh, ja, nou, gewoon lekker. Mooi. <laughs> hey, we gaan even verder nu naar jou. Naar meer naar wat je doet. En uh, kun je eens vertellen wat je zo al doet? Je bent zangeres, je bent schrijfster. Mm -hmm. Kun je dus wat. Over zeggen wat je kwijt wil aan de luisteraars. Ja, um, ik geef uh, alleen geef ik concerten. Mm -hmm. um, en daarin neem ik de, de, het publiek mee op reis, eigenlijk. Mijn nieuwe concerttour die heet de Home Concerttour. Ja, nou, je mijn... hebt Herman en ik allebei gezien. Ja, Echt zeer indrukwekkend. De, ook mijn nieuwe cd heet Home, ja. Nu dat thuisgevoel. Het boek heet: Ik ga op reis en laat achter. En de CD dan Home. Um, dus ik neem mensen mee op, op reis over, naar de Pelgrimstocht. Uh, ik vertel over die tocht.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 Privé, zangcoaching of, of, uh, stem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 Dus het is, de reacties zijn echt, uh, echt super. Ja, dus ik ben daar uh, natuurlijk heel blij mee. Je had ook een beroemde gast, hè? Die het eerste uh, exemplaar uit... Ja, uh... dat, nou, geweldig. Ja, Geert Leuk. Kimpen. Echt Geert die Kimpen, man ja. die kan zo heerlijk vertellen. Het ja. is echt... Ja, heerlijke ja. man. Ja, zeker. Hey, hoe kunnen mensen jou bereiken? Hoe kunnen ze je boeken? Um... Uh, Makkelijkste via mijn website. www.simone.com Avina, en dat is A-W-H-I-N-A.com. Ik moet er wel even bijzetten dat de, de website was gehackt uh, vorige week. Dus ze um, kregen mensen alert. Is hij uh, nog steeds? Ja, ik heb hem vanmiddag geprobeerd. Oh, nou, daar is, de hack is eruit. Alleen Google heeft het dan nog niet geregistreerd oh, okay. dat hij dat nu weer goed is. Dus. Um,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 er doorheen zitten, nou, want qua nu tijd al, ja, het is, <laughs> tijd uh, gaat snel. Het is erg leuk. Ik vond het een ontzettend leuke, uh, leuke uitzending! Heel Ello. leuk om je ook op deze manier te leren kennen. Ik vond fijn dat je er was. Ja, ik vond ja. het bedoel van. ik, Sorry. ja, ja, ja, ja, heel ja. mooi. Ja. Hé, hey, dan mag je het uh, laatste nummer aan uh, aankondigen. Ja, dat is uh, mijn favoriet, Nature Boy. En ik heb de tocht uh, een, een, een aantal dagen met Jacob gelopen, en dat is heel bijzonder, want het heet de Jacobsweg.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 day he passed my way and while we spoke of many things fools and kings this he said naar de agenda. Dion, ik heb nog een vraag voor je. Je bent nu echt de Zandvoortse. Hoe bevalt ja. het? Het bevalt steeds beter en vooral nu de zon gaat schijnen zoals gisteren. Fantastisch.